Jan van den Putten met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen in het Maastadziekenhuis met de multiresistente bacterie Klebsiella is afgelopen week opgelopen tot 98. Vorige week stond het aantal nog op 88. Het Rotterdamse ziekenhuis is bezig met een onderzoek van enkele duizenden patiënten en oudpatiënten. Inmiddels is van bijna 1750 mensen het testresultaat bekend. Het gaat om mensen die in de periode voor 18 juli een kamer hebben gedeeld met dragers van de bacterie. Na die tijd zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen. En dat duidt er volgens het Maastad ziekenhuis op dat de uitbraak onder controle is. Het ministerie van Defensie erkent dat de missie in het Afghaanse Kunduz logistieke problemen heeft gekend. Minister Hillen schrijft aan de Tweede Kamer dat de praktijk in de opbouwfase soms weer barstiger is dan de planning. De Kamer had de minister vragen gesteld na berichtgeving van de NOS dit weekend over militairen in Kunduz die de missie een logistieke puinhoop noemen. Hillen zegt dat er onder meer mankementen waren aan vliegtuigen waardoor materieel niet naar Afghanistan kon worden gebracht. Ook waren er problemen met het verkrijgen van overvliegvergunningen. Het feit dat militairen in Kunduz de media hebben geïnformeerd over een moeizame start van de missie, noemt heel verontrustend en wijst erop dat ook tegenstanders meeluisteren en meekijken. De belegering van de Syrische havenstad Latakia is nog altijd niet ten einde. Inwoners van de stad zeggen dat tanks vandaag opnieuw het vuur openden en dat er werd geschoten vanuit zee. Na verluid zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Vele van hen zouden worden tegengehouden door het leger. Activisten zeggen dat arrestanten worden vastgehouden in een stadion. Latakia ligt al vier dagen onder vuur. Daarbij zouden zeker 35 burgers om het leven zijn gekomen. Het Syrische staatspersbureau meldde vandaag dat militairen zich terugtrekken uit de oostelijke stad Deir-Al-Zoer. Maar inwoners zeggen dat er nog altijd sluipschutters op de daken liggen. Dan het weer nog vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgenochtend wat regen, smiddags overal droog en hier en daar zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NO. Dit is Dennis Mooij van de AMBB. Er staan nu geen files, u krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag De A5, daar staan ze vandaag tussen Hoofddorp en het knooppunt Raasdorp En de A28, Amersfoort-Utrecht, daar wordt gecontroleerd tussen Hoevelaken en Rijnsweert Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij bleef het. Zon Zee. Zandvoort en de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de herhaling van ZFM Jazz. Choir with another Stan Cotton original for woodwinds and etude for saxophones. Opening Van de tweede uur van deze serie van Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. De big band van Stan Kenton met de etude voor saxofons, opgenomen in 1941 met zijn eerste band. De muziekopvatting van Kenton, begonnen als pianist. In, sorry, als pianist in diverse bands, was nogal controversieel en sloeg de eerste jaren dan ook niet aan bij het grote publiek. In zijn eerste band zaten dan ook bijna geen muzici die toen of later bekend waren. Maar dat werd enkele jaren later wel anders met saxofonisten als Fide Musso, Bob Cooper en Boots Musuli. Trommonisten als Kay Winding en zangeres als June Christy. Stan Kenton anno 1946 met Come Rain or Come Shine. laten horen uh, hoe klassieke muzici de paden van het jazz betreden. Eén van hen is de, sorry, is de klassieke pianist, componist en dirigent André Previn. In 1929 in Berlijn geboren en in 1941 met zijn ouders naar Japan gevlucht. Het pianespel van Art Tatum bracht hem ertoe zich in de jazz te verdiepen. En zo werd Previn naast een gevier, gevierd klassiek muzikus ook een zeer gewaardeerde jazzpianist. Hier hoorden we hem samen met gitarist Mundel Lowe en bassist Ray Brown in Sweet Georgie Brown. Ook de wereldberoemde klassieke violist Yehudi Mewin ging soms het jazzpad op. Onder andere met jazzviolist Stefan Grappelli. We gaan hem beluisteren in The Man I Love met een zeer klassiek intro. weer, Sarah Fon. begeleid door een stevig kwartet bestaande uit Oscar Peterson Piano, Joe Pass Gitaar, Raymond Ray Brown Bas en Louis Belson Drums, Teach Me Tonight. Sommige mooie composities van de Bondonion speler Astor Piazzolla zijn ook in het jazz repertoire opgedoken. Zoals het prachtige Oblivion, muziek boordevol weemoed. In 2004 namen de Franse rietblazer Michel Portal en zijn landgenoot jazz Richard Galliano in Utrecht dit nummer op. Even een rustpunt in deze CFMDS. Oblivion. Nederlandse bodem, maar geen Nederlandse namen. De Pressure Jazz Band bestaat uit doorgewinterde muzici, Vajeli Prisor, solo-gitaar, Sandelo Schever, ritme en Thiago Adel Contrabass. En zij vertolken al jarenlang binnen de Sinti gemeenschap en in verschillende bands hun muzikale kunnen. Hier speelde de band It's Okay, Isn't It? Bij het doorzoeken van mijn verzameling kwam ik de opname tegen die mijn eerste kennismaking betekende met het kwartet van Dave Brubeck en Paul Desmond. Het de van Paul Desmond gespeelde lyrische Don't Worry About Me en ik kon het niet laten. Geniet van Paul Desmond en Don't Worry About Me. De que serve esta onda que quebra E o vento da tarde De que serve a tarde Sehr wenig Schlaf die verving een flores die Regina en Antonio Carlos Jobim met Inutile Paysagème, een song van Jobim met een tekst van Aloisio de Oliveira. Een droef liefdeslied. We hadden vanmorgen even de bent al, maar ik wil toch nog een stukje onvervalse Dixieland laten horen. Gespeeld door de New Orleans band van klein Piet Fontaine, die meer dan 100 albums heeft gemaakt. Piet Fontaine met de Dixon en Standard Jasmine Blues. was dit een mooi hardbop einde van deze CFM -DS, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Bohemia After Dark, een klassieker van Cannonball Adderley... maar in dit geval gespeeld door Phil Woods op de altsax en Herbie Mann op de dwarsfluit. Daarmee komt een eind aan deze zondagse wekker van CFM. En wees gerust, volgende week zondag is er weer CFM DS. Nu zeg ik samen met het orkest and the jet jazz artist Phil Simmons will be together.